Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Pallereuters. Hamas en Fatah liggen al jaren overhoop met elkaar. In 2007 verdreef Hamas Fatah uit de Gaza-strook. Vorige maand stemde Hamas er al in toe om de macht weer over te dragen... aan het centrale gezag van de internationaal erkende regering van fatah president Abbas. Het afgelopen jaar is het aantal verkeersongelukken op de hoofdwegen opnieuw flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraars en wegbeheerders. Die wijten de stijging aan het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Op het hoofdwegennet waren in de laatste twaalf maanden bijna 26.000 ongevallen. Dat is ruim een kwart meer dan vier jaar geleden. Aardverschuivingen en overstromingen in het noorden en midden van Vietnam hebben aan zeker 37 mensen het leven gekost. Naar schatting zijn meer dan 16.000 huizen bedolven onder modder en puin. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. De problemen zijn veroorzaakt door de zwaarste regenval in de afgelopen 10 jaar. Door de natuurbranden in Californië is van honderden mensen onbekend waar ze zijn. Volgens de lokale autoriteiten verlopen veel evacuaties chaotisch. Bovendien kunnen veel mensen familie en vrienden moeilijk bereiken door verwoeste telefoon- en internetverbindingen. Tot dusver zijn bij de branden 23 mensen omgekomen. In het noorden van Californië is intussen bijna 700, kilometer in, eh, bijna 700 kilometer in de as gelegd. Een gebied zo groot als ongeveer de helft van de provincie Utrecht. In Epe is vannacht opnieuw brand geweest. Volgens omroep Gelderland is er bij een camping een chalet afgebrand. Het is de zesde brand in korte tijd in Epe. De politie nam tijdens de brand hier en daar gegevens op... van mensen die naar het vuur kwamen kijken. Het weer vanuit het westen wordt het droog, vanmiddag schijnt de zon af en toe, het wordt 14 tot 17 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en schijnt soms de zon en het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Ik heb er nooit zoveel en meestal roep ik er ook niet het is wel over. Het als dus je <lacht> dat hebt. Uh, maar om, om die onbevangenheid uh, weer wat terug te krijgen. Omdat ah, je, hoe je het of keert, ja, op je ja. eigen plek. Uh, ik, ik, ja, gewoon als mens. Ja. Ja. Uh, want dat breng je ook als bestuurder mee. Want hoe je het went of keert, ook ik loop uh, met een rugzakje met uh, deukjes ja. inmiddels. En de kunst is dus om die deukjes iets uit te deuken. Zodat ze wat minder uh, de kleuring bepalen in dit soort zaken. Ja. Uh, de dus schaduwen anders worden. Uh, ja. Zouken, nou, zo diep zijn ze nou ook weer niet. Maar,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 Er is van hoge hand ingegrepen, ja, als ik het de zo -koden, mag zeggen. De weer dan hebben, hebben het... Ge... Want nou, het, ja, ja. Kon niet, het kon niet nee. doorgaan nee, nee het, het, kon niet, het weer. Van, dus dat dus dat, dat was, klopt, ja. dat is op zich. Um, uh, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien, de andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd, dat, dat echt het goed een goed organisatie was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Handhaving iets actiever doen, maar ook anderzijds dat met een soort gastheerschap. Heel veel mensen denken er ook niet meer na. Want u zegt: uh, ja, er komt er een auto aanrijden. maar Maar iedereen, iedereen beseft zich, vooral buitenlandse mensen niet, dat je daar niet mag rijden. Nee, die dat weten gewoon, dat ook niet. Die weten dat die weten ook dat niet. niet. Nee. Maar je kunt ook niet overal om elke hoek een bord gaan zetten. Nee, maar mensen nee, kijken er ook naar. zijn al heel veel borden. Nee, maar dit, komen komen. dit waren Nederlanders en het, die ja. weten het gewoon, ja. weet je. Dat ja. is, dat en en nee. Op, nee. Op, op de, op de ja. Zuidboulevard, uh, er zijn heel veel landen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 Alleen dat voelde als heel onveilig. Maar het effect daarvan is dat we voorzichtiger geworden. Ja, dat is eigenlijk. Uh, en dat, dat is, wil nee, je dat eigenlijk. Is, dat, ja. Vervolgens ben heel, maakten we weer een voorrangssituatie ervan. En toen, ging het, toen ging het fout. Ja, ja. want ja. mensen nemen dan voorrang. Staat nergens ah. in de wegenverkeerswet. Verkeerswet. Ik kan het niet hard genoeg zeggen. Ja. Nee, je mag het niet. Dit is een. Uh, ja, ja, precies. Ja, mooi. Goed, dat was het fietsen op de boulevard. Ja. Dan hebben we de Veteranendag, 14 oktober. Ja. ja.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 Ja. Yeah. Uh...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 Het laatste onderwerp, historische Grand Prix. Wat was het een nee, feest? Ja. ja? Ja, ik vond prachtig. vond ja? het wel klein. vond het, nee. het kleiner dan, uh, dan dat het was. Er waren minder auto's. Minder. Uh, nou, ik dacht dat er wel veel auto's waren. 120 nee. waren er? Ja, wel. we nee, hebben, wij hebben ja, hem gelimiteerd. Het? Ja? Oh, dat is het. Ja, uh, oh. dus het kan zijn dat er 10 ik? of 15 minder waren geweest. Maar voor een bepaald oh. soort auto's oh, was er niet, denk ik. Ja, ja, maar er is een limiet ja. op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 Meijer. Wat is dit mooi? Het is de historie. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, dat letterlijk. we dat deden. Ah, ja. en, en dat is wat je eigenlijk uh, uh, steeds aan het zoeken bent met elkaar. van Hoe hou je dat nou levend? Ja. En hoe hou je zo'n gedachte, goed zonder dat het verkrampt. Maar wel in een huidig jasje. Maar wel met die, die warmte daarin. Ja, maar die warmte van zo'n auto. Zo'n auto wil je aanraken. Ja, ook als die langs je heen rijdt. Maar dat ja. is net even ja. lastig. Ja. Dus, <laughs> wij en we, wat we niet willen. Dat heb ik altijd gezegd. Als die helemaal afgeeft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 Nee, we nu gaan afbreken. Heb ik nu meer of minder tijd dan Gerard Schotter ja. gehad? Ja. Nee, maar, maar het is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. We hebben de, de onderwerpen gehad. Maar 50 jaar dierenasiel is natuurlijk ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zandvoort. Dat mogen faciliteren. Zeker met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, dat hoor. Goedemorgen, ja. hoi Irene, hoi. hoi, hoi, ja, of was het een een hele plezierige open dag. Ja, dank u wel. Welkom. Ik ga hè? kijken of ik, want we hebben twee andere activiteiten, of ik nog even langs kan komen, maar ik kom sowieso regelmatig langs, maar dat is meer de pensioenfaciliteit. Ja, de ja. de houden van Dierenwelzijn van Haarland komt van 1 oh. tot half, nee, van 12... Nee. In de microfoon praten graag, want anders kunnen we het horen. allemaal. luisteraars ja, thuis willen het ook graag horen. Iedereen ja, ja. wil graag horen wat ja, ja, ja, nou, je nou, trouwens ja. bij ons is komen zitten. Alex, het stoute ja. Van, uh, van, uh, van de land. in Zandvoort. Ja, ja. ja. Lamp, ja. ja. ja. Mijn klopt. Zo heet ja. het ja. tegenwoordig, Eigenlijk heel officieel. Ja. officieel. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luisteraars thuis, nog een goed weekend verder. Dank, Dank u wel. U, de ook. De u ook, dat u weer gekomen bent. Kom allemaal morgen ook naar de Bierenasiel, want het is echt een moeite. En we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen.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 In uh, plaats...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 in de tuin. Dat zou geweldig ja, maar, zijn. Dat zou ja, zeggen ja, een plantenwatergeven man ja, of ja. iemand die het leuk vindt om in de tuin en die misschien ja. zelf in een flat woont, maar dan toch van een tuin ja, houdt. Dan die dan kan dan zich dan bij jullie uitleven. Ja, ja. ja, want ook op de afdelingen hebben we dus vooral bij de katten die dus ook uh, buiten verblijven hebben, uh, hebben we plantenbakken neergezet om het ook voor de katten wat aangenaam ja, te hebben ja, en ook leuk. voor het zicht zeg maar. We hebben ja. kruidenplanten in de, op de afdeling staan. Dat vinden ze ook lekker ruiken. daar gaan ze ook in bijten.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 Mensen lopen die uh, in vaste dienst zijn ook. Ja. En als er heel weinig beesten zijn, dan dieren dieren ja, zijn, ja. is dat eigenlijk zwanger. Oh, ja. nou, het is lijkt me dat Amsterdam, daar uh, heb je ook ja. mee weg. Uh, ja. daar, daar, daar zal misschien, uh, we, hè, want dat is van een stad. Ik denk dat het daar heel druk is. Veel ja. drukker dan bij jullie ja. op dit ja. ogenblik. Ja. Ja. ja, maar sommige asielen vallen natuurlijk niet onder de dierenbescherming. Want die zijn er oh. natuurlijk ook, hè? Oh, die ja. zijn er ook. Zijn er ja. particuliere initiatieven? Of, uh, ja, ja. ja. Okay. Oh, dat is het ja. verschil. Ja. Ja.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 van Fleur ja, bij lekker. jullie bij de ook kopen, vandaan? Ja. dan is de opbrengst is is voor ja. dus het is Jullie zijn gesponsord door Fleuren uh, met, de met de soep? soep ja. Nou, wat voor ja. lief. Ieder jaar, jaar opnieuw. Ja. Ja. Leuk hoor. Ja. En trouwens, de hele Zandvoortse gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Oh, ik ben zelf oh, langs geweest bij oh, de winkels mooi. en bij de horeca. Iedereen wil. Hè? wil. En, uh, ja. Ja. De, voor de grabbelton hebben mooi, ze prijsjes beschikbaar ja. gesteld. Nou, die had ik al. Maar ze hebben grote prijzen beschikbaar gesteld. Het zijn echt